Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Vaccineren tegen apenpokken is niet genoeg om het virus onder controle te krijgen. Dat zeggen deskundigen. Het apenpokvirus gaat vooral rond onder mannen die meerdere wisselende mannelijke sekspartners hebben. Zij worden ook uitgenodigd voor een vaccinatie. Maar ze moeten volgens deskundigen ook hun gedrag aanpakken. Bijvoorbeeld hun seksbubbel kleiner maken. Deze man houdt daar al rekening mee. Ik heb mijn gedrag sowieso al aangepast. Dat je wat voorzichtiger bent en dat je ook kijkt of mensen geen plekjes hebben en uh, dus, dus dat je daar heel goed op let. Dus ja, je wil alleen niet dat het een soort stigma wordt van uh, dat het een soort homoziekte ja. wordt en dat het niet overslaat op vrouwen en kinderen. Vijfduizend mensen hebben die apenpokprik genomen. In Spanje is er een run op ijsblokjes. Grote kans dat als je een supermarkt daar stapt dat je maar een maximum aantal zakken mag kopen. De ijsblokjescrisis komt erop producenten minder voorraad hebben door de hoge energieprijzen en door het extreem warme weer. En door de warmte zie je ook dit weekend meer bidons tijdens voetbalwedstrijden. De KNVB komt met extra waterpauzes tijdens de ere- en eerste divisiewedstrijden. Hoeveel extra pauzes er komen, dat verschilt per wedstrijd. Teams maken daar zelf afspraken over met de scheids. En lijk jij op de Britse Prince William? Let dan op, deze Netflix-serie is naar jou op zoek. Prime Minister. Het is een to make enemies. Left, right, en center. Not if one is comfortable with having enemies. Over een paar weken beginnen de opnames van het nieuwe seizoen van The Crown. Maar ze hebben nog steeds geen acteur gekast voor de rol van Prins William in zijn tienerjaren. En in een advertentie roept Netflix alle jongens van de jaren 15, die op de zoon van Charles en Diana lijken, op om zich te melden. Het weer vanavond lang warm, morgen opnieuw zon, nog op veel plekken tropisch warm... dan tussen de 30 en 33 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files op de A9 richting Amstelveen voor Akersloot 2 kilometer... met zo'n 20 minuten oponthoud en op de A44 Den Haag Amsterdam... voor de afrit Oude Wetering 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot zo voor de verkeersinformatie...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 Uh, en echt, die laatste plaats van Mos... dat is weer zo'n melancholisch, fantastisch verhaal... dat verteld wordt... waar ik echt gewoon uh, tranen dan uh, op de bank zit... en uh, even de dag verwerk. Ah, dus, HX heet, uh, ja, heet het uh, album. Ja, ja, ja uh, ik, ik ben bekend met Mos... want uh, ik uh, krijg uh, wel eens uh, van die Your Daily Dutchie uh, verhaaltingen mm -hmm. en uh, die man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 Weet je wat we gaan doen? We gaan een tribute to Shaco oprichten. <laughs> en wel met, uh, met Jaap. Maar ja, een tribute, daar zijn we natuurlijk. Daar is Shaco helemaal niet beroemd genoeg voor. En veel te <laughs> moeilijk. Dus dat kan je wel maar beter met uh, originele leden doen. Ja, maar even. De, de drie albums die jullie uh, uh, noemen. zijn wel de albums die een beetje mijn jeugd gedefinieerd hebben, kan ik je zeggen. Dat, nou, wat een leer. Uh, ja. Nee, maar, maar even. Ik vind het ook, dat, uh,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 gewoon al lang weer met wat anders bezig. Terwijl dat interview nog gaande is. Ja. <lacht> ja. er nog even, even een, een, een klein dingetje. Want um, we draaiden, ik zat even te kijken van wil een nummer van je draaien aan het begin. En, en ook natuurlijk aan het einde. Aan het begin hebben we iets van Boeren gedaan. I Lost It. En dat is een, een cover van Lucinda Williams. Deel, zoiets van, ja, jij maakt zelf zulke prachtige nummers. Maar ja, ik vind het zo hartverscheurend mooi. Kun je iets zeggen over waarom je expliciet dat nummer gekozen hebt?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 ...in een nieuw arrangement. Ja. Oh. Um, Wouter, uh, jij haalt Simple Records <lacht> aan, hè? Uh, <lacht> maar we hebben vandaag een live muzikant, hè? Die heeft uh, niet zo lang geleden daar getekend, en dat is Wendy Moore. Oh, wat leuk. Ja, en ja. die zit een nu toevallig ook... Uh, ja, wat wou je zeggen, Wouter? Sorry. Een labelgenote. Ja, oh, okay. een labelgenoten. Nou, ze, ze spreekt hier nu toe. <lacht> Hi.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 Um, ja, ik het, heb de... is het is een buitenfestival. Het is okay. niet in de taverne, het is ergens, uh, maar het staat allemaal heel duidelijk op, uh, op internet. Ja, en, en um, nou, ik hoop natuurlijk, ik heb zelf al mijn, mijn ambtsgenoot in Bergen uh, uh, ingelicht, we gaan samen kijken. Zo, dat... Hey. Uh... <laughs> Je kan beginnen met uh, hogeheer publiek. Nou, dat zou ik niet doen. Nee hoor, ik, uh, ik sta gewoon rustig achteraan... Uh, maar hebben jullie verder nog plannen om verder ook te gaan spelen? We hadden het over dat nummer last coat. De laatste keer dat ik je zag was in het patronaat... de dag nadat ik mijn moeder had begraven. Dus ik was tamelijk ontregeld op die dag. En jou zien spelen daar, dat was weer een enorme belevenis. Maar zijn jullie verder nog van plan om verder op tour te gaan? Om het maar zo te zeggen.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 nieuwe dingen uit okay. te proberen en dan is het het idee is dat we volgend jaar voorjaar echt uh, echt spelen en het en nieuw repertoire kunnen laten groeien. Ja, maar hier worden dus echt de, de fans Arna heel opgewonden van dat jullie zeggen dat jullie ook nieuwe dingen gaan. Ja, ja, maar dat dat dat ja. Het is geen tribute band. <laughs> het is gewoon een band. Ja, Marcus en ik hebben je nog eens een keer ooit in het patronaat ook nog eens een keer zien spelen. Dus, uh, en dat, uh, daar vlo uh, vlogen de vonken wel vanaf, moet ik ja. hierbij zeggen. Dus, uh, ja, het is gewoon een eigenwijs een ding en dat zal het altijd blijven. Dus uh, als we uh, kijk, het feit dat we nu weer weten hoe die oude nummers gingen, zijn we er eigenlijk al alweer ja, een soort van klaar mee. Je moet er gewoon verder uh, gedacht en geëxperimenteerd ja. Is er nou één, dat, één dat, nummer uit, uit die tijd... waarvan je zegt... dat vind ik het allermooiste om te spelen? Nee. Nee? Nee, nee, nee dat kan ik. Nee, nee, nee, nee. Dat is iedere keer... Ik moet zeggen dat... Uh, Rattle These Chains... wel een ontzettend mooi... organisch uh, kloppend ding is. wat gewoon oh. Hoe lastig het ook is... Ja.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 een soort voorbeeld geweest uh, van, van ja, ja wat, hoe hij speelde op zijn vender heerlijk ja. goed ja, Wouter um, ja. goed je gesproken te hebben sowieso en uh, 27 augustus tafereel open in Bergen. ja open air open air daar uh, kunnen mensen jullie weer helemaal in volle glorie zien spelen toch zeker? Ja. ja. Super. Goed. Als er gaan... iemand ondertussen de dood neervalt, dan heb je reden om niet te gaan. Nee. nee. Ja, dan kun je altijd nog een, bij Omroep Max misschien een, een Real life soap maken. Ja. ja. Oké. Okay. Dat, dat zou heel goed kunnen. Ja, nee. Ik schrijf het even op. We gaan uh, nog even een nummer van Shaco uh, draaien. En dat nummer dat heet Hurt. Uh. Get stabbed. It won't help you much. Touched to get touched. Feet or defeat. Get beaten or beat. It won't get you none.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 Try the night you look to be seen, but you close in one eye or get slandered or hate or be silent or stay. Ik weet je een cure. Inderdaad, de gedachten gaan uh, nog een beetje terug uh, naar het uh, moment dat ik uh, samen met uh, de heer Van Dam een, uh, een optreden van deze band heb mogen meemaken. Shaco uh, met Hurt. Uh, het is ook uh, de tijd daar, want we moeten een beetje opschieten.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 Ja, het, het, het, het moment is daar. Dus ik zou je graag willen uitnodigen om naar die plek te gaan. En Alright. ik vraag alleen eventjes, wat zijn de eerste twee nummers die je laat horen? Het eerste nummer is That's Not You. Oh, dat is de huidige single. De meest natuurlijk. recente single. Ja. En het tweede nummer is eigenlijk een Verrassing voor jou, want jij houdt van primeurs. Oeh! Mm. En ik dacht, ik hou nog even geheim tot ik hier zit. Ja, maakt niet uit. Uh, het nummer wat ik waarschijnlijk hierna ga uitbrengen. Mm. Uh, het is mijn favoriete nummer tot nu toe. Die mm. ik ooit heb geschreven. Mm.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 Zonder band. en daar was ik zelf getuige bij uh, in maart van, het, uh, van dit jaar. Uh, toen, zat ik, uh, toen stond ik, kwam ik even binnen zitten bij het Wapen van Zandvoort. En uh, toen speelden ze ook al met z'n tweeën. En de afgelopen keer, nou ja, dat hebben we net uh, even nog aangestipt, dat was het uh, verhaal van uh, Pride at the Beach. En uh, inmiddels uh, zijn beide dames, uh, denk ik, uh, zover om, uh, om te gaan uh, beginnen.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 Dark, I'm out of sparks my don't you deserve all the you work so hard for this and now you want love read are you out of mind? it's a